Een paar regionale supermarkten gaan klanten belonen als ze een fout op hun bonnetje ontdekken. Dat hebben ze met de Consumentenbond afgesproken. Bij Hoogvliet en Natorama krijgen ze het product gratis. Bij Dekamarkt krijgen ze het prijsverschil en een waardebon van 5 euro. Maar je moet er ook gewoon vanuit kunnen gaan dat die kassabond klopt. Daar heb je gewoon recht op. En daarom gaan sommige supermarkten elektronische prijskaartjes gebruiken om fouten tegen te gaan. Bij landelijke supermarkten zijn er volgens de Consumentenbond al bijna geen prijsfouten meer. Voor de tweede keer in de week tijd is er vogelgriep gevonden in Terschuur in Gelderland. Alle 30.000 kippen op het bedrijf worden gedood. Vorige week moesten er al 60.000 kippen op een andere boerderij in het dorp worden afgemaakt. In Ethiopië is een vulkaan uitgebarsten die voor zover bekend al duizenden jaren stil was. Boven de Heiligoubi, Gubi, zo heet hij, is een kilometers hoge aswolk te zien. Er wonen maar weinig mensen rond de vulkaan. Het lijkt er dan ook niet op dat er slachtoffers zijn gevallen of schade is. En de politie heeft beelden gedeeld van een levensgevaar. ...de achtervolging van een Tesla. Een jonge bestuurder scheurde woensdagavond... ...meer dan 200 km per uur over de snelweg. De Tesla vloog uit de bocht... ...en queshten tegen een boom is te horen op beelden. Snelheid 190, kenteken genoteerd. a 326 1906 en weer afrit. Ik heb even niet gezien wel. Crash, kres, crash. Ja, dat vliegt uit de bocht... Ja, tegen een boom aan. Definitief gecrashed bij de opwit. Ja, de man is opgepakt. Zijn rijbewijs is afgepakt. Het weer het is koud. Graadje of vijf. Vallen ook wat stevige buien vanmiddag. Vanavond en vannacht alleen in het zuiden nog wat regen. De temperatuur blijft vannacht boven nul. Morgen een wisselvallige dag bij vijf tot acht graden. ZFM, verkeersinformatie.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 Bent Spargo was in de jaren 80 enorm populair. En ook ik genoten van met singles als You and Me. En ook deze was wat minder bekend van ze, maar wel heel leuk. Hip-hop-hop hoorde die aan het begin van het tweede uur. Zandvoort op zaterdag, Richard Buitenhek. Ja. Yeah. Ja, lekker het zonnetje op je bol. Of is het te warm? Uh, nou, ik heb wel even de farming net uh, wat later. zien. Oh dus, hè? ja, dat is wel verstandig. Ja. Um, yeah. Nee, wat, wat gaan we doen? Uh, we gaan uh, toch even terug naar uh, Piet. En uh, Piet zei dat, uh, dat ze nu aan de winnende hand zijn, ook al is het nog wel 0-0. Dus ik ben benieuwd inderdaad of ze dat ene doelpuntje toch uh, in het uh, doel van de tegenstander kunnen kegelen. En we hebben nog uh, evenementagenda voor om uh, half vier. Nou, mochten er nog uh, Zandvoortse nieuwtjes binnenkomen, dan... Uh... Nemen we die uiteraard ook mee, toch, in het ja, programma? Zeker. Helemaal goed. Nou, lekker blijven luisteren. Tweede uur Zandvoort op zaterdag. Met uh, nu de nieuwe single van Taylor Swift. I had a bad habit of Never gonna last van uh, Taylor Swift. Ik ben benieuwd of het weer een hit gaat worden. Ja, eigenlijk weet je het wel zeker. Hè? Taylor Swift blijft natuurlijk enorm populair. En ook lekkere muziek voor op de radio om te draaien. En helemaal uh, nu de zon lekker schijnt hier in Zandvoort. Maar morgenochtend kunnen we wel sneeuw gaan krijgen. Natte sneeuw. op uh, ellende. En, uh, en koud natuurlijk. Heel erg koud uh, door de uh, vrij harde wind. Maar goed, we gaan uh, in ieder geval wel de redelijk goede kant op. Dus dat is dan weer positief. Hier is uh, Dayton trouwens. Lekker muziek uit de jaren tachtig. En de Sound of Music. Ja, we hebben nog een kort berichtje. Ja, vorige week is hij aangekomen natuurlijk. Hè, naar Zandvoort. Op zondag was jij er nog bij. Ik heb nou, het over Sinterklaas hè, trouwens. Ik heb, uh, zondag uh, ben ik het dorp in geweest inderdaad. En ik kwam dan overal kinderen tegen. Wat ik ook heel leuk vond is uh, heel veel Zwarte Pieten. Die allemaal... ja. Uh, uh, door het hele dorp zag je allemaal Pieter die dan iets aanboden aan de kinderen. En die kinderen moesten daar dan naartoe en dan moesten ze er iets doen. En dan kregen ze een uh, weet ik niet, stempeltje of een kruisje of wat dan ook. En dan konden ze weer door naar het volgende. Maar ik denk, wat is, uh, wat is Zandvoort toch, uh, ondanks toch een redelijk klein dorp... wat is dan toch Zandvoort groot op, op dit soort momenten? Hè? Ja, weet, mooi hè. Dat, dat je... allemaal vrijwilligers dat met ja. elkaar uh, organiseren. Ja. ja, en Zandvoort zat lekker op het uh, Raadhuisplein in een uh, tentje... En uh, allemaal kinderen, schreeuwende kinderen natuurlijk voor hem. Dus uh, ja, ik vond het wel heel, uh, heel leuk. Nou, en de politie doet ook mee aan Sinterklaas. Ja. Want haar kinderen kunnen daar hun schoentjes zetten. Ja, ik weet niet uh, of dat helemaal ook geschikt is voor jou, Rob. Maar, uh... Nou ja, ik denk dat ik er net iets te oud voor ben. Hmm. Je zou het wel willen, hè, toch? Ja, uiteraard. Hmm. Bij het politiebureau in Zandvoort ligt een speciale Sinterklaas kleurplaat... voor alle kinderen klaar. Kom langs, haal de kleurplaat van je schoenbootje op... Kleur hem zo mooi mogelijk en vouw hem om tot je eigen schoenbootje. En pst, als, je weer op het politiebureau, als je hem weer op het politiebureau inlevert... ligt er misschien wel een cadeautje in je schoentje. De schoenbootjes kunnen tot 28 november opgehaald en neergezet worden. En vanaf 29 november kunnen ze weer worden opgehaald. Nou, tot snel bij het bureau van politie. Zeker. Ja. De, de ouders kunnen met de kinderen gewoon bij het politiebureau langsgaan. En even een schoenbootje neerzetten die je daar ook kan krijgen uiteraard. En dan uh, zit er misschien wel binnenkort een cadeau in. Maar Rob, weet jij wanneer dat politiebureau open is eigenlijk? Nou of, ja, dat is een hele goede vraag. De, ik heb... Ik heb er helemaal geen gevoel meer bij. Uh... Nee, of dat continu open is of nog uh, nou, op beperkte tijden? Continu zeker niet, maar is, is dat dan van, uh, van 12 tot 4 open? Of, of hoe moet ik me dat voorstellen? Ik we, vind... we gaan er even op googelen en dan hoor je het zo meteen ja, al even. Ja, ik ben heel benieuwd. Ik ga weer eens deze draaien en dan gaan we naar Piet Pijpen toe. Natuurlijk het slot van de wedstrijd. Van vandaag daar uh, tegen uh, Jong Hercules. Stond 0-0, is het nog steeds 0-0? Dat hoor je na deze van het goede doel.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 We're the Henk en Henk, Henk, Temming Henk, Westbroek uiteraard, het goede doel. Sinterklaas, wie kent hem niet, blijft een leuke plaat om te draaien op de radio. En wij waren aan het zingen trouwens, Richard en ik, van Piet, Piet, wie kent hem niet? Ja, hier is Piet. Hier is Piet. En, nou, Sinterklaas nog niet, hier is er niet. En we zijn nog steeds uh, op, op zoek naar een winnen- en naar een doelpunt, aan welke kant ook. nu Valt hij bijna voor een jong Hercules, maar... Het is nog steeds 0-0, we zitten in de 89e minuut. Ah, je had het al zo lekker uh, gemaakt, Piet. Er zal er wel een aantal minuten bij komen nog, maar in met alle wissels die hebben plaatsgevonden. Maar, uh, nou, nogmaals 0-0, en We zijn wel de tweede helft is zo voor iets sterker in mijn optiek. Maar uh, we scoren niet, dat is te moeizaam. Het is natuurlijk wel heel goed dat je na 10 tegen vorige week 0-0 tegen hebt, maar... Ook aanvallend zijn we er niet beter van geworden dan nog, natuurlijk. Dat is ook nog steeds 10-0. Nee, en is er nog uh, gewisseld door de uh, trainer? We hebben alles, alles, alles, alle wissels aan toegepast. We hebben vijf wissels met wat blessures ook. En, en ook de tegenpartij. Maar uh, nogmaals, het, uh, beslissende, het beslissende schot, het verlossende schot is aan beide kanten niet gevallen. Er komt nu een vrije trap vanaf de rechter rechte vleugel van een uh, jong Hercules. Bij, jong Hercules op ons doel. We staan in de verdediging. Eentje, nog Eentje erbij, nog eentje erbij. Er worden wat instructies gegeven aan de spelers. onder elkaar hoe die moet komen. Ja, de speler ligt klaar nu. Voor de, de aanloop neemt hij hem. Komt hij. Voor de goal. Oh, oh, oh, oh. En het is een corner. Dus we zijn er ook nog niet vanaf. Dus blijven we maar even hangen. Zit zitten inmiddels in de extra tijd. Nog 0-0. Corner van Jong Hercules. Vanaf de rechtervleugel. Voor de goal. En daar gaat oh, oh, oh, oh het gaat niet goed allemaal wordt uit het strafgebied gewerkt en we gaan uh, helemaal teruggespeeld de andere helft nee ik weer bij verder bij oh, oh, oh, oh. ja rij trap op middenveld. Het is natuurlijk nu een heel spannend, spannende, spannende moment. Links of rechtsom. Iedereen wil die goal maken. En vooral de goal niet tegenkrijgen, veranderen. Nee, dat lijkt me niet. O, <laughs> ook onterecht natuurlijk. Als hij uh, er bij ons uh, ingaat. Ja, dat is. ook <laughs> Over de twee heel bevelend. Ja. Santos gaat in de aanval over links. Naatje Christine. Op weer een overtreding. Oh oh oh. Oh, oh, oh, oh. Het is overigens geen beste wedstrijd vandaag. Het is echt. Het, het, het, van allebei de kanten is het niet veel. Niet veel combinaties. Niet veel. Weinig technische uh, hoogstandjes. En we gaan nog ingooien vanaf rechts. Jong Herkules is op de eigen helft nog. En gooit in. En, en wordt onderschept door Zandvoort. We hebben natuurlijk inmiddels toch weer aardig wat invallers ook rondlopen. Ook heel veel jonge jongens. Zandvoort in aanval. Over links gaat hij. En er wordt een cornerbal en weer een overtreding. Nee, het wordt er ook, ook weer een gele kaart voor Jong Heel. We krijgen een vrije trap van ongeveer de linker, de linker cornervlag af. Dus blijft nog even hangen. Misschien uh, dat we het mee kunnen maken dat hij er echt in gaat. Maar dat is de grote kans. Dus dan gaat hij. In ieder geval, Naitje Kostien die, uh, gaat de vrije trap nemen. Die heeft daar de beste traptechniek voor. En dan komt hij. 1-2 zonnetje schijnt nog een beetje in het doel, zie het ziet er allemaal heel vrolijk uit. Hij is koud. Dan gaat hij, hij is zien voor de goal. Nee, geblokt. Geblokt, ooooh, nou gaat... Dan is het gevaar als alles naar voren is dat het gat van te van achter valt. Weer een keeper in de handen van de jongen. Ik heb wel schuiven. Kijk nog niet of ze klopt, maar... Nog een keer Zandvoort, oh. Oh, oh, nee, dat is niet. Verre bal. De spits van Zandvoort. Oh, oh, oh. Ismaël. Nieuwe spits. Probeerde het, maar ging net niet goed. Jong was in de aanval. Lange bal. buitenspel. het spel. Is vrij geprachtig, maar hij wordt niet gefloten. Het spel gaat door. De zijkant, Zandvoort in de aanval. Over links. ingooien. Oh, weer een vrije trap. Ja, ja, het is 1 en al. Ja. Ze willen niet, niemand wil vliezen. Dit, dit is overleven, dit echt. We ja, nou, nul hebben we beide ploegen niet veel, maar ja, het is een puntje. Maar het is niet echt waar we op zitten te wachten vandaag. We zitten te wachten op een overwinning. Daar gaat de lange bal over. weer wordt hij voor de goal gebracht van Zandvoort, vrije trap. Gaat hij weer naar op Oh nee oh, nee nee nee nee nee. nee weer niet niet niet niet niet niet niet. Wat? Het wil me niet lukken, hè, Piet. En gaat hij nog zo wordt weer naar op En wordt weer een corner. Nog even een corner. Nou, die nemen we nog even mee die corner. ben benieuwd. Neem hem nog even mee. Ja. Kom op. Hij komt eruit. Naatje Christine gaat de corner nemen, legt hem klaar. En dan komt hij voor de goal. Hij legt hem goed neer, dus dat moet een goede corner worden laten lopen. Zeven man van voor in het strafgebied en de tielen van jonge er omheen. Oh, oh. Nou, uit, het is niet gelukt, maar hij breekt uit nu. Nu krijgen we de andere kant op gevaar. Weer een overtreding. Nog steeds niet afgefloten. Weer een vrij trap verzond wordt. Vanaf de eigen helft roept rondom de middellijn, wordt hij genomen. Weer een lange bal naar voren. Alle aanvallen staan er klaar om hem te ontvangen. Nou, 1-2. Daar gaat hij. Goed magiel zijn kop. Maar niet ver genoeg. Rijentrap tegen Zandvoort. Ik weet niet of u nog kunnen wachten, maar. Ja, het ligt eraan, natuurlijk. Hè? Van, uh, als ze de goede nee, kant op hebben... gaan spelen, dan, <laughs> dan wachten we nog even. Nee, Hij gaat nu de andere kant op, maar. Oh, jee. De kiepreuze is in zijn handen. Dus dat gevaar is over. en Ik zie een scheidsrechter, fluit af. Het blijft bij 0-0. Het is uh, één puntje, is het meer dan geen puntje. Maar het is niet wat we hadden gehoopt vandaag. En waar we ook een beetje op hadden gerekend. Eigenlijk. Dus uitslag 0-0. En uh, ja, een beetje een, beetje, een, beetje arm, een beetje armzalige wedstrijd. Yeah. Maar goed. We moeten het ermee doen. En uh, we moeten, zullen het ermee doen. Dankjewel Piet. En uh, tot uh, de volgende. En uh, de groet aan uh, Jan natuurlijk. Hè? Ga ik doen. Oké. Okay. Oh, okay. Hoi. hoi, hoi. De Barts, de grote muzikale familie uit de jaren 80. Je had Chico de Barts, El de Barts en uh, nog een aantal andere Bartsjers. En uh, ja, die maken hele mooie muziek, waaronder uh, deze single You Wear It Well. Nou, het is half vier geweest. Het is uh, tijd voor de evenementagenda. Wat kunnen we allemaal de komende dagen en komende tijd uh, gaan doen uh, hier in Stanford EO? Ja, nou, we hebben het uh, regelmatig bij het noemen van de agenda over Mindful Wandelen. Maar wellicht heb je wel eens afgevraagd hoe zo'n wandeling eruit ziet. Vandaar dat wat we nu even gaan uitleggen. De opbouw van de wandeling ziet er als volgt uit. Verzamelen om half elf. En je krijgt een korte introductie en je kunt even kort kennis maken met elkaar. Dan start de wandeling en gelijk al in stilte. En na ongeveer twintig minuten doen we een meditatie. En daarna helemaal in de juiste stemming gekomen wandelen we ongeveer een uur in stilte. En dan stoppen we voor een kopje thee of koffie met iets lekkers midden in de natuur. En ook nu blijven we stil. Daarna wandelen we ongeveer weer één uur in stilte. En we sluiten ongeveer 3,5 uur na het begin af met een kopje koffie of thee. Voor wie dat wil, op een leuke plek. Nou, gaan we even naar de komende wandeling. Even van, ja, je praat er over Maar uh, wat is dan een uh, leuke plek? Wat moet ik me daarbij voorstellen? Uh, nou, als het uh, bijvoorbeeld de waterlijnduinen zijn, dan uh, doen we altijd de pannenkoekhuis. Dus oh ja, dat, uh, dat, dat kan, is wel heel mooi. Het kan ingang Zandvoortselaar zijn, of Pannenland, of Oase. een van de drie. Bij de Kennemenduinen gaan we vaak uh, uh, naar... Hoe uh, heet het? Duinen-Kruidberg-boerderij. Uh, Daar heb je zo'n boerderij die ontzettend uh, die, die, die, uh, heel gezellig is. Met, uh, ja, dus dat soort uh, dat soort plekken. Ja, je hebt aan het eind van de zeeweg. Uh, zeg maar Als je uit Zandvoort uh, komt aan de linkerkant, heb je dan ook... Uh... Zeg maar nog iets van... Uh... Ja, dan heb je zo'n uh, zo, zo zo bezoekerscentrum. Bezoekerscentrum. Daar, daar kun je ook prima wat drinken. Ja, Oranjekom is dat, geloof ik, of een andere? Uh, hoe heet het ook weer? Nou <lacht> ja, maakt niet uit. Ik denk Oranjekom. Ja, ja, volgens mij ja, wel. Ik noem het altijd 7. Oké, oké. Nou ja, mooi dus. Mensen kunnen zich aanmelden. Waar, waar moeten ze terecht zijn dan? Ja, dus de komende wandeling is op zaterdag 6 december. Dus dat is over twee weken. In Landgoed Koningshof. Nou, heb je dat nog nooit bekeken, dan is het wel leuk om mee te wandelen. Want we doen echt een wandeling helemaal door het hele gebied integraal. En deze wandeling is dan ook erg mooi en verrassend. We wandelen over avontuurlijke slingerpaden en door groen bosgebied. We komen op de mooiste plekken van dit prachtige landgoed. De afstand is ongeveer 8 kilometer. Voor liefhebbers na afloop koffie drinken, in dit geval kraantje lekker erop. En de deelnemers beoordeelden deze wandeling met een 9,2. Dus dat is op een schaal van 1 tot 10 echt heel hoog. Wauw, mooi. Ja. Nou, wil je je opgeven? Kijk dan op de website van Mindful Wandelen. En dat is www.mindful-wandelen.nl Dus www.mindful-wandelen.nl Oké, okay, dankjewel. Dat was uh, de evenementen voor dit moment, uh, Richard. Ja, ik heb nog meer hoor, als je wilt. Oh ja, doe, doe er nog maar een eentje Ja, natuurlijk, natuurlijk. We gaan uh, beachrunnen in Zandvoort. En dat is morgen. Morgen vindt de eerste editie van de beachrun Zandvoort plaats. Deze hardloopwedstrijd wordt gevoerd met deelnemers grotendeels over het strand. En is geschikt voor zowel volwassenen als kinderen. Nou, dan hoop ik maar dat het uh, app is, erop En niet uh, vloed, want dan loop je helemaal, uh, helemaal vast. Deelnemers kunnen kiezen uit 7,5 of 15 kilometer. Terwijl kinderen mee kunnen doen aan de Run van 750 of 1500 meter. Bij registratie is een persoonlijk startnummer, tijdregistratie, verzorging onderweg... en een medaille na de finish inbegrepen. Het programma start rond kwart voor één met het afhalen van de startnummers. Gevolgd door de kidsrun om kwart over één. En de volwassenen afstanden die beginnen om twee uur en de finish sluit om vier uur. Nou Houd beachrunning.nl beachrunning in de gaten voor de exacte locatie van start en finish actuele informatie en de inschrijving. Parkeren en tassenafgifte zijn mogelijk bij de start-finish op het strand. Oké, okay, en uh, meer informatie over uh, de evenementen... de algemene evenementen, ook hier in Zandvoort... ga je naar visitzandvoort.nl. En dit is zo leuk, hey. die kwam ik weer eens uh, tegen. Ik denk, die gaan we erin gooien op de zaterdagmiddag. S-Club 7 en bring it all back.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 Van de S Club 7, ken je ze nog? Ja, leuk om uh, weer eens te horen. Bring it all back to you in de achteraan uh, rumors: The Time Exo Show Club. Net had je al twee mooie evenementen die je noemde, Richard. Uh, Mindful Wandelen onder meer. En in, uh, in de andere, welke was het ook weer? Ik ben hem even kwijt. Uh, <laughs> welke hadden we nou ook weer? Uh, kijk, we de Beach Run. De Beach Run, uiteraard. Ja. Ja, nou ja. En Verder hebben we nog een evenement wat eraan gaat komen. Zeker? Ja, dat is ook iets met beach. Ja, Dat is de beach race. De beach race. En dat is ook morgen. Oh. Dat is van mountainbiken. Na jaren afwezigheid keert morgen de MTB beach race Zandvoort terug... naar een van de bekendste stranden van Nederland. Aha, uh -huh. dat zijn wij. Tijdens deze nieuwe strandrace vinden zowel de start als de finish plaats... op het strand van Zandvoort... Deelnemers rijden een afstand van ongeveer 42 kilometer... en kunnen zich inschrijven tussen kwart over negen en tien uur morgen. Iedereen kan meedoen met of zonder KNWU-licentie. Voor wie geen licentie heeft, is er een daglicentie online beschikbaar. Je kan je inschrijven via mtbbeachrace.nl... dus dat is mtbbeachrace.nl aan elkaar... mtbbeachrace aan elkaar... En de kosten bedragen 30 euro. Dankjewel, weer. Nou, mooi evenement om uh, aan uh, mee te doen. Ook morgen, dus uh, hier in Zandvoort. Op natuurlijk het allerbekendste strand van uh, Nederland. Hè. Laten we dat even zo zeggen. Dus uh, ja, dat is uh, ons Zandvoort aan de zee. We gaan lekkere muziek draaien. Tame Impale is hier. En uh, Dragula doet me een beetje denken aan Halloween. natuurlijk over Halloween. Nou heb ik daar wel een foutje bij, want van de week zat ik even de hitlijsten door te nemen. En de Billboard 100 uit Amerika, de belangrijkste hitlijst al daar. En dan kwam ik een plaat tegen de dacht dat is een plaat uit 1984. Wat uh, doet hij dan in uh, de hitparade uh, daarin uh, ga er bijna Engels praten, daar in uh, Amerika. Nou ja, het zit natuurlijk zo, het was Halloween. En elk jaar met Halloween, dat komt deze plaat weer als uh, re-entry in de Billboard's 100 in uh, Amerika terecht. Uh, de single dus uit uh, 1984, echt uit mijn uh, jeugd. Ray Parker Jr. zeer en de Ghostbusters inderdaad. It's something strange in Talk Single we zien al in één keer weer in de Billboard 100 in Amerika. Coast Busters, Ray Parker Jr. uit 1984. Nou, we gaan alweer op naar het uh, nieuws. En uh, weer van 4 uh, uur. En daarna zijn we er nog een uur lang met natuurlijk een heel leuk uur. En daarin ook de uh, pit reports. Dat is altijd zo leuk. Met uh, Randall Lawson, de kenner uh, bij uitstek van uh, autosports nieuws. En er is afgelopen nacht uh, gekwalificeerd. Dus ook daar weet hij het een en ander van. Graag tot zometeen hoor je daar nog veel en veel meer over.